De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,1% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2011. De kwartaal op kwartaal groei is nu al drie maanden op rij negatief. Nederland blijft dan ook in recessie. Wijkverpleegkundigen moeten een belangrijkere rol krijgen in de verzorging van mensen thuis. De patiënt krijgt nu nog meestal verschillende hulpverleners over de vloer. De een helpt met de verzorging, terwijl een ander schoonmaakt... en weer een ander helpt met douchen. Dat moet in het nieuwe systeem veranderen, zegt minister Schippers na een proef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 Een Deense rechtbank heeft vier mannen schuldig bevonden aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. De vier, drie Zweden en een Tunesiër, wilden in december 2010 een aanslag plegen op de krant Julans Posten, die publiceerde in 2005 de Mohammed-cartoons die in de islamitische wereld veel ophef veroorzaakten. De vier mannen wilden de aanslag plegen op een jaarlijkse uitreiking van de belangrijkste Deense sportprijzen. Het sportgala was georganiseerd door Julans Posten. Ze wilden met machinegeweer een bloedbad aanrichten. De politie wist de mannen kort voor het gala op te pakken. De vier veroordeelde moslims zeggen dat ze onschuldig zijn. De strafmaat wordt later vandaag bepaald. Ze kunnen 16 jaar cel krijgen. Chinezen die vandaag het bloedbad op het plein van de hemelse vrede willen herdenken... worden tegengewerkt door de regering. Chinese bloggers zeggen dat de overheid op internet zoektermen blokkeert... zoals kaars en nooit vergeten... Ook worden berichten verwijderd die te maken hebben met de herdenking. Het is vandaag 23 jaar geleden dat het protest tegen de toenmalige regering bloedig werd neergeslagen op het plein van de hemelse vrede. Het weer overwegend bewolkt, af en toe regen, 12 tot 13 graden wordt het. Vanavond en ook morgen droog met af en toe zon, iets hogere temperaturen. WB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A16, Breda richting Antwerpen. Tussen de afrit Rijsberg en Knopendgalder drie kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Knopendgalder is de rechte reis dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog een uurtje duren. Op de A32 Heerenveen richting Meppel, tussen Wolverga en Steenwijk Noord, 3 kilometer. Is er maar één reisrook open? Dat heeft te maken met een vrachtwagen die vanochtend kantelde. Verkeer vanuit het noorden richting Zwolle kan het beste omrijden via Noord over de A6 en de N50. En op de A50 Arnhem richting Os voor het knooppunt Valburg nog 4 kilometer. Een dagje breken, lekker shoppen. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij spoordeelwinkel.nl de plek voor de voordeligste treinuitjes zoals deze maand de Floriade in Venlo nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 35 euro laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl in fietsen naar de top staat een groep vrienden samen met coach Leontien van Morsel voor een ongelofelijke opgave ik ben Leontien van Morsel. de Alp beklimmen voor KWF kankerbestrijding, leef mee met hun inspanningen, tegenslagen en euforie afval oh, man, kom op Vanavond fietsen naar de top om half acht bij de NCRV op Nederland N. Vara Radio 1. De gids .fm, met Felix Burks. Goedemorgen als u wilt weten wat er onder uw voeten of uw huis in de grond zit, dan moet u een blik weer hebben op de geochemische bodematlas van Nederland. De vervuilde plekken zijn erin allemaal in kaart gebracht. Ook op de kaart, maar dan die van de restaurants, staan tegenwoordig veel vergeten groenten. Ons groentevrouwtje Colette van Nune ging ze proeven. Als de NAVO uit Afghanistan vertrekt, dan is de kans groot dat het thema kinderarbeid of kinderslavernij onder de raden verdwijnt. Van de kaart gaat zogezegd. Internationale organisaties maken zich daar grote zorgen over. En we kijken voorzichtig vooruit naar het EK. Blijf daarom aan het toestel of andersins. Surf naar gids.fm. Vandaag verschijnt de zogeheten geochemische bodematlas van Nederland. Op de atlas is te zien waar en in hoeverre de Nederlandse bodem verontreinigd is met zware metalen en andere elementen. De Atlas is een initiatief van onder andere het RIVM en het kenniscentrum Alterra van de Universiteit Wageningen. Aan de telefoon Gerben Mol, bodemwetenschapper bij Alterra. Meneer Mol, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meurders. Hoe staan we ervoor in Nederland als het gaat om bodemkwaliteit? Nou, om een uh, misverstand meteen uit de weg te helpen. De uh, Atlas die gaat niet zozeer over uh, verontreinigde locaties, hè, dus geen oude fabrieksterreinen of dat soort zaken. Maar gaat vooral over de bodem waarvan we verwachten dat die schoon is, namelijk in het landelijk gebied... Hè, waar je landbouwgewassen teelt, waar je natuurgebieden hebt. En in die gebieden uh, staan we er eigenlijk gewoon behoorlijk goed voor. Dus er, er is eigenlijk nauwelijks uh, sprake van verontreiniging in die gebieden. En gaan we dan verstandiger om met de bodem dan vroeger? Nou, um, om een voorbeeld te noemen... Um, wat je in de bodem wel ziet is uh, dat we toen we nog lood in de benzine hadden... Uh, en dat uh, kwam natuurlijk uit de uitlaat uh, en dat verspreidde zich door de lucht... en dat kwam uiteindelijk toch op de bodem terecht. Nou, dat kun je in de bodem nog wel zien... doordat de bovengrond wat meer lood bevat dan de ondergrond. Um, maar die lood is uit de benzine, dus uh, zeg maar die belasting van de bodem met lood... die is er nu niet meer. Dus dat is goed... Uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld koper in, in mest. Nou, dat zit er gewoon nog in. Uh, dus zolang wij mest met koper op het land uh, brengen... Uh, neemt, die koper, neemt dat kopergehalte van die bodem nog steeds wel toe. Dus er uh, is dus, dus nog wel ruimte voor verbetering op dat terrein bijvoorbeeld. Maar het is eigenlijk minimaal, als ik u, u spreekt, van nauwelijks verreiniging. Ja. Of frontreiniging. Ja, dat klopt. Nou, dan wat heb je dan aan zo'n atlas? Nou, aan zo'n atlas heb je bijvoorbeeld uh, uh, dat je... Ten eerste weten we nu gewoon hoe we ervoor staan hè, in dat landelijk gebied. Er is altijd een idee van, uh, er, is, er komt veel uit de lucht vallen vanuit industriegebieden. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, er was discussie over uh, aluminium. Wat toen bij die brand in Moerdijk, hè, uh, anderhalf jaar geleden, ja. zouden er enorm hoge aluminiumgehaltes ergens zijn aangetroffen die gerelateerd werden aan Moerdijk. Nou, wat je bijvoorbeeld in deze Atlas kunt zien, is dat voor die bodems waar het toen die discussie over ging, die aluminiumgehaltes voor die bodems gewoon eigenlijk... Uh, volstrekt normaal zijn. Die komen van nature daarvoor. Dus de atlas geeft ook aan of zo'n vervuiling van nature voorkomt? Juist. Het is gewoon een soort referentiedatabase... waarin je kunt zien van, hey, is, is hier nou iets ernstigs aan de hand? Of uh, zijn dit uh, de elementen zoals we die van nature gewoon aantreffen? Omdat al die elementen die, wij, uh, die we kennen, hè, die, die giftig zijn... cadmium, zink, uh, noem maar op... het zijn gewoon ook elementen die van nature voorkomen. Daaruit is de aarde gewoon opgebouwd. Dus je hebt die elementen altijd alleen om onderscheid te kunnen maken tussen wat je van nature hebt... en wat wij er door bijvoorbeeld lood uit benzine aan hebben toegevoegd... Uh, is zo'n atlas een geweldig uh, handig referentiedocument. Uh, en welk deel van Nederland is nu het meest vervuild? Nou, als je... Uh, modo kan je zeggen dat dat in Nederland gewoon heel goed uitziet. Uh, er zijn natuurlijk wel een paar bekende gebieden... zoals uh, uh, bijvoorbeeld in de Kempen, daar, daar had je de zinkindustrie. Uh, en dat is typisch een gebied waar je... Uh, zeg maar op, diffuus, uh, dus gewoon over een wat groter terrein verspreid, uh, zink en cadmium uh, wat verhoogd ziet zijn in, in de bovengrond. En dat zijn ook typisch gebieden uh, waar je dan uh, consequenties uh, daaraan zou kunnen verbinden, door bijvoorbeeld bepaalde gewassen uh, daar niet te telen, omdat dan de gehalten in die gewassen ook boven de norm uit zouden kunnen komen. Nou snap ik het nut van zo'n atlas, maar hoe hou je die atlas actueel? Ja. Dat is een goede uh, vraag. Uh, dat houdt ons natuurlijk ook bezig. Nou, maar is het wel zo dat uh, die metaalgehalte in de bodem... die zijn vrij stabiel. Uh, moet je moet zich voorstellen, die veranderen niet binnen vijf jaar of zo. Dat, dat, dat, gaat, dat is echt een termijn van twintig jaar... voordat je daar uh, veranderingen in ziet. Als je bijvoorbeeld processen hebt... zoals die zinkindustrie of dat lood in benzine. Uh, een, een ander gebied waar die atlas natuurlijk niet over gaat... maar waar we eigenlijk uh, toch vrij weinig van weten... en waar wel heel veel mensen wonen, is het stedelijk gebied. Ja. Uh, het zou... Denk ik de eerstvolgende stap die goed zou zijn is om dergelijke kaartbeelden te maken van de grote steden. Omdat je daar veel te maken hebt met historische industrie die er nu niet meer zit. Maar die toch uh, heeft geleid tot verhoging van bepaalde gehaltes. Maar daar bent u nog niet mee bezig? Daar zijn we nog niet mee bezig. Nee, dat, dat heeft altijd met geld ook te maken natuurlijk. Hè. Daar moeten mensen uh, geïnteresseerd zijn om die vraag beantwoord te zien. En, uh, maar wij zouden dat uiteraard wel heel graag willen. Voor wie is die atlas uiteindelijk bedoeld? Voor burgers, voor boeren of voor buitenlui? In principe kan iedereen natuurlijk een blik op werpen als hij zich uh, de vraag stelt van... hé, hey, uh, kan ik hier een moestuin uh, beginnen? Hoe zit het hier met metaalgehalte in, in mijn omgeving? Maar in, in eerste instantie is die bedoeld voor zeg maar, professionals die met de bodem bezig zijn. Dus dan moet u denken aan uh, consultancies, adviesbureaus... maar ook uh, onderzoekers zoals bij RIVM uh, en uh, TNO en, uh, en, en universiteiten. En, en uiteraard voor onderwijsdoeleinden, want als je studenten wil... Uh, onderwijzen in hoe het zit met, uh, met gehaltes in de bodem... en hoe die gehaltes aan metalen zich gedragen... dan, dan is het handig om zo'n database te gebruiken... waar studenten uh, zeg maar, onderwijs mee kunnen volgen. Mol, een van de samenstellers van de Geochemische Bodematlas van Nederland... die vandaag wordt gepresenteerd. Met dank. Graag gedaan. De Gids. De laatste week onderzocht Colette van Nuenen de trend van de vergeten groenten. Een jaar of tien geleden hoor je die naam voor het eerst in Nederland. En zijn die vergeten groentes de afgelopen jaren nu echt herontdekt daardoor? En zijn ze dus waard om opnieuw geteeld te worden? Vandaag de laatste aflevering van de serie. Colette, deze week was je weer eens een keertje uit eten. Hebben de restaurants de vergeten groentes ontdekt... Het ligt er een beetje aan welke restaurant je naartoe gaat, uh, een, een beetje goed restaurant uh, doet er echt uh, van harte aan mee. De gewone goedkope eetcafés niet hoor, die hebben gewoon uh, die kant-en-klare bakken met uh, sla die ze zo over je borden uitkieperen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld gebeld met de groothandel Runji, uh, die levert aan uh, veel uh, restaurants en die zeggen nou we zijn een jaar of tien geleden hebben we het geprobeerd. Toen zeiden mensen koks van nou leuk, maar niks voor ons. Eh, toen zijn, hebben eerst de Chef chefkoks van, van de sterrenrestaurants het overgenomen. Dan het middensegment en nu hebben ze het echt eh, helemaal in hun assortiment. Voor ieder eh, serieus eh, restaurant zijn die speciale vergeten groenten dus echt wel gewoon geworden. Je hebt een aantal liefhebbers gesproken van bijzondere groentensoorten. Is dat virus langzamerhand overgewaaid? Kun je dat stellen? Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, want ik heb wat, uh, wat uh, gezaaid. En als dat dan opkomt, dan begint het toch wel leuk te worden. Ik heb Brave Hendrik bijvoorbeeld. Nou, dat uh, zijn echt leuke, flinke plantjes al. Ik heb wat bijzondere aardappelen die het uh, goed doen. Maar waardoor ik nou echt enthousiast ben geworden... is toch omdat ik deze week in restaurant te Peppelen was in uh, Schaik. Daar uh, in Brabant is dat. Die hebben een eigen moestuin... Uh, ...Dini van de Brenk, die doet de moestuin en haar man Kees is de kok. En wat wij bijvoorbeeld deden is heel simpel een paar blaadjes van de rode bietenplanten afhalen. Dus die bieten zijn helemaal nog niet klaar, maar die blaadjes die kun je zo rauw eten. En met wat andere uh, slaassoorten maakte Kees daar een, een torentje van. En alleen al de manier waarop hij dat deed, zo die blaadjes zo met heel veel gevoel bovenop elkaar legde, leggen... Ja, daar, daardoor kreeg ik gewoon al zin in die sla en daardoor werd hij al twee keer zo lekker. Dat is echt wel wat anders dan dat je kant en klare sla zo in een zakje, weet je wel, als een zakje rucola op je ja. bord uitstort. En, uh, nou ja, je zal die ervaring heus wel herkennen als je wel eens in een restaurant eet. En toen Vorig viel bij jou het kwartje? Nou, toen viel inderdaad eindelijk het kwartje, want ik heb wel eens eerder uh, van die bijvoorbeeld, bevor vorige week had ik dan die rabarberkompot, nou daar ging dan zoveel suiker in dat ik denk, ja, zo kan ik het ook. Hè? Dat is niet zo bijzonder, met, nee. uh, met, met suiker maak je de saaiste groenten nog wel lekker. Ik ben dus, heel benieuwd. We gaan, <laughs> ja, we gaan het horen. La, laat me maar luisteren. De rettig de is al klaar om geoogst te worden. Ja, als enige op dit moment. En de snijbiet. Dat is eigenlijk een soort reuzenradijs. Yeah. En, mooi rood zeg. Ja, prachtig hè. Yeah. En uh, heel pittig. Maar dit koop je ook niet in de groentewinkel hè. Dan moet je echt zelf zaaien. Ja, ik heb het tenminste nog niet gezien. Ja, betere groothandel hebben ze het volgens mij wel al. Maar dan, dan is het gewoon peperduur. Dus er slaat gewoon nergens op dat die mensen vragen voor uh, een paar blaadjes uh, snijbiet. Nou, hier gaan we het even mee doen. Lekker. Nou, we zijn in de keuken aangekomen. Ja, Kees, ik heb uh, redje voor je een uh, snijbiet. Dus daar mag je het vandaag mee doen. Dan maken we zo voor jou. Hoe vind je deze eruit zien? Die hebben we dus net uh, geoogst. Hij zien er gewoon goed uit, hè? Dus alleen uh, die met gif uh, zijn gespoten... die zijn allemaal uh, heel glad. Dus daar heb je minder werk aan. Dus. En de snijbiet, expres uh, jonge blaadjes? Ja, dat is het lekkerste. Dus die zetten we nou in uh, koud water, dan uh, worden ze uh, knapperig. Dus iedereen die gooit zijn sla weg als die slap is. Maar als je slim bent, dan uh, neem je sla en, uh, en water... Ja, net als nou. Mm -hmm. en dan gooi je heel veel ijsklompen in. En dan zet je hem maar even een kwartiertje weg. En dan wordt hij weer helemaal knapperig dus nou, mensen gooien tegenwoordig te veel weg. Ja, zonde is dat, hè? Maar ja, je moet het maar net weten, hè? Je moet het weten, ja. Ja, ja. En is hij nou lekkerder, omdat hij uit jullie ijsmoest aankomt? Uh, de mensen beweren van wel. Maar uh, ik proef ook wel eens van anderen slaan. En denk ja, het uh, ligt ook aan de dressing die je er doet. Huh? Dat dus, uh... <lacht> is... Als wij hem nou plukken, s'ochtends, dan is hij gewoon slap, komt hij van het land af. Terwijl als je hem uit de handel hebt, dan is hij al knapperig. Hoe doen ze dat toch, hè? Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat is de mensen. Dus eigenlijk maakt u het zichzelf als kok moeilijker door sla uit eigen tuin te gebruiken? Ja, ja, ja. ja, je hebt er meer werk aan. Je hebt meer water nodig, dus het kost meer energie. Ja, maar waarom doe je het dan toch? Ja, omdat wij vinden dat mensen gezond moeten eten. Dus. Uh... En, oh weet mijn vrouw, die is van het milieu. Dus, uh, <laughs> mijn vrouw is van het milieu en ik voer het uit. <laughs> Oké, okay, dus die sla die ligt hier even lekker knapperig te worden. Dan die die Gisteren uh, heeft u al wat geoogst. En dat heeft de hele nacht in het water gelegen, zodat het zand er goed uh, afging. Ja, is goed. En dan uh, doen we hem in mooie plakjes en dan julienne uh, snijden. En die strooi je dan over die sla ja, dat is het nadeel, hè. ook als het uh, biologisch is, dan zit er wel eens een uh, zwart vlekje aan de binnenkant. En dan heb je dus met die reguliere dingen, heb je daar allemaal geen last van. Nee. Dat moet je dan uh, voor lief nemen, inderdaad. En gewoon even omheen snijden, maakt niks uit. Ja, dat kan ik dus dan thuis niet, zo'n mooie dunne julienne-reepjes snijden. Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. Dus daar is het gewoon. Koken is gewoon oefenen. En accepteren dat het heel vaak fout gaat en dan toch maar doorgaan. Dat is, ja, maar echt... voor mijn moest staan, moet ik ook al accepteren dat het vaak fout gaat en dan in de keuken ja, weer. Ja, ook, ja, ja helaas, ja, dat is, dat is nou. Ja, mensen weten überhaupt helemaal niet meer wat vers is, joh. Dat komt allemaal uit pakjes. En, eh, en omdat wij van die kookworkshops hebben, oh, weet je, daar zitten dus altijd een, een beetje moeilijke groenten in. zeg is maar tuinbonen. Die worden ook bijna niet meer gegeten. Nou, nou is tuinbonentijd en dan staan ze daar te doppen. Het oh, is toch wel veel werk, hè? En daarom doen ze het niet. Ja. Ja, maar het is wel heel lekker. Ja. Ja, dan moet je er s'avonds even voor gaan zitten. Ja, maar dan ben ik moe. <laughs> Dat is, ja. Nou, mooi. Ziet er mooi uit. Ja, met zulke lekkere kaas maak je iedere sla wel uh, lekker natuurlijk. Ja, dus is Kijk, Ik heb we een lekkere dressing gemaakt. Heel veel kruiden erin. Daarom ziet het er ook een beetje donker en groen uit. Alles wat groen is kun je erin houden. Alles wat dus, groen is kun je ja, erin houden. Ja. Dat heet met een deftig woord French dressing. Dus uh, nou, dat mag je hem opeten. Nou heerlijk, dat wil ik wel. Tot zover een reportage van Colette van Nune in een restaurant... ergens in Brabant bij Dini en Kees. En Kees was het meest aan het woord, buitengewoon enthousiast. We zullen verslaggever Colette van Nune niet licht vergeten. De Nog vier dagen en dan gaat het beginnen, het EK-voetbal. Nederland zelf al speelt de eerste wedstrijd... in de tweede stad van Oekraïne, Kharkov. En daar zit onze vooruitgeschoven post-journalist Boris Braak. Goedemorgen, Boris. Goedemorgen. Je bent, uh, vorige week ben je met de bus uh, vanuit de hoofdstad Kiev naar Garkov uh, gereden. Wat was je in de eerste indruk? Uh, nou, Garkov is een mooie stad hoor. Het valt me eigenlijk alles mee. Het is de tweede stad van uh, Oekraïne. Er wonen ongeveer anderhalf miljoen mensen. Dus het is echt uh, fors groter dan bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam. Maar uh, het, het centrum bestaat eigenlijk uit een heel groot plein. Een van de grootste grote pleinen ter wereld. En daar is een grote fanzone uh, gebouwd voor het EK dat eraan komt... En wat ik zelf erg geestig vind, is dat een heel groot beeld van Lening... eigenlijk toeziet op uh, de happening die gaat komen... met alle commercie en et cetera. En om dat uh, grote plein is, uh, is het ook heel mooi. Het voelt iets compacter en knusser dan Kiev. De panden zijn allemaal begin 20e eeuw gebouwd. En het is een beetje mediterraans bijna. En kun je lekker eten, hè? Ja, jawel, zeker wel. Ik ben uh, ook in de horeca geweest gisteren en daar heb ik een hapje gegeten. Maar je merkt wel dat alle prijzen fors omhoog schieten. Ik zat gisteren even in een Irish pub. En ik ben nog nooit, waar dan ook ter wereld, in een Irish pub geweest waar ze geen Engels spraken. Maar hier was dat dus het geval. En uh, de prijzen waren wel uh, nou ja, naar westerse standaarden, zou ik maar zeggen. Maar de menukaart was vervolgens in het Oekraïens en de bediening kon uh. geen Engels. Dus het, het is erg tegenstrijdig allemaal. Maar een lekkere koket? Voor de oranje supporters? Um, ja, zeker. Ja, dat zou wel moeten gaan gebeuren. Ik liep gisteren rond het plein. En daar had je een klein, uh, een klein stalletje, een klein snackbarretje. En dat heette dus Amsterdam Snacks. Dus ik dacht, hé, hey, wat is dit nou joh? Dus ik ging erheen en ik sprak met die, uh, met die uh, werknemers. En dat zijn Oekraïners die het runnen. Maar de eigenaar is een Nederlandse man die in Oekraïne woont. En ook voor de UEFA werkt. En die, uh, die gaat dus Amsterdam Snacks verkopen. Maar toen ik vervolgens een kroket wilde bestellen, toen uh, gaan ze niet thuis. En zeiden ze dat ik zaterdag maar terug moest komen als uh, Nederland speelt. Heb je al Nederlandse supporters ontmoet daar? Of zijn het er nog bitter weinig? Nee, helemaal niet. Nee, nee er schijnt wel uh, nou ja, het een en ander aan de gang te zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld de Oranje Camping, daar wordt druk gewerkt en zo. Maar het zijn vooral uh, Oekraïners die uh, bezig zijn met de voorbereiding. Hoe was de busreis? Mm. Nou, Ik was vooraf gewaarschuwd door, uh, door Oekraïners niet met de bus te gaan, omdat het zo'n ontzettend slechte weg zou zijn. En dat klopt op zich ook wel. De afstand tussen Kiev en Kharkov is 500 kilometer. En we hebben er ongeveer 7 uur over gedaan. Dus je, kan, je zou kunnen zeggen dat het uh, 70 kilometer per uur is. Maar sommige stukken konden we 100 rijden op een uh, vierbaansweg. En sommige stukken was het uh, tweebaans. En daar kon je dus echt maximaal 50 rijden. Maar het regende, dus het, was, uh, nou ja, het maakte de omstandigheden ook wat moeilijker allemaal. En ik heb dus ook tot twee keer toen een ongeluk gezien, waarvan één met uh, ja dodelijke afloop. En uh, dat was wel heftig om te zien, want um, ja, er lag gewoon een man onder schoenen op straat in de regen. Er stond politie bij, maar ik keek helemaal niet om naar die man. En twee auto's dus uh, frontaal in elkaar geklapt, waar die man dus in zat... En de, de andere buspassagiers, die, ja, leek er niet eens echt heel erg van op te kijken. Dat het nou. wel vaker gebeurt gewoon. Zeg je tegen Nederlandse supporters die in Caravana Garkov willen reizen... daar moet je vooral gebruik van maken van die, van die weg of moeten ze toch met de trein nemen? Ja, nou ja, het is lastig. Ik zou zelf gewoon met de auto gaan... maar wel echt in acht nemen dat het uh, gevaarlijker is uh, dan dat je misschien zou verwachten... Uh, zoals bijvoorbeeld met regen, dan is het gewoon heel erg glad allemaal. En één keil in de weg. Je kunt controle verliezen. Dus je moet sowieso heel erg uh, voorzichtig zijn en uh, uitkijken met de snelheid. Maar het is, het is op zich wel te doen. Was het een beetje gezellig in die bus? Nee, totaal niet. Totaal <laughs> niet. Ik uh, sliep afgelopen dagen in Kiev bij twee uh, twintigers op de bank. En een van hen die komt uit uh, Kharkov, Dus we zijn samen in de bus uh, naar Kharkov afgereisd. En we zaten gewoon een beetje te kwekken over nou ja, koetjes en kalfjes. En op een gegeven moment merkte ze op: van... ik moet je vragen om de, nou ja, de, het volume wat te matigen... want iedereen is stil om ons heen. En ze krijgen een beetje argwaan als wij in het Engels praten... want dan denken ze dat het over hem gaat. Dus het was een beetje een apathisch gezelschap voor mijn gevoel. Dankjewel. Boris Braak, nu in Garkov. We horen meer van hem. De gids. Oranje-Koorts begint nu echt uit te breken, zo na de laatste oefening in het land tegen Noord-Ierland zaterdag. De selectie is onderweg naar Polen. Oranje-Koorts ook op Radio 1. Vanaf komende vrijdag hoort u van ochtends 10 tot avonds 11 de Radio 1 Sportzomer met sport en nieuws. En met de Oranje-Soap vanuit het Utrechtse Sterrenwijk. Maken Jan Peels, goedemorgen. Een dagelijkse goedemorgen. soap vanuit het Utrechtse Wijk. Hoezo? Ja, Vanuit het Wijk, Ja, want uh, als er maar een beetje iets met Oranje is. En uh, misschien heb je het wel eens ooit gezien of op de, in de krant of op tv. Dan snellen alle cameraploegen uh, naar deze wijk. Want uh, ik was er ook al een paar weken geleden. Zij zijn meestal de eerste die uh, oranje vlaggetjes ophangen. En uh, ja, dat die oranje koorts echt laten zien aan Nederland eigenlijk. Hè, als het gaat leven hier in het wijk. Is wijk. dat het meest bijzondere in het wijk? Nou ja, als ik hier omheen kijk is het uh, gewoon een gewone wijk. Uh, zoals die vandaag in Nederland overal zullen aantreffen. Drassig, nat uh, en dan hangen die... Die vlaggetjes, je hoort ze hier, die serratines die hangen een beetje te druipen in de regen. Maar ja, het is wel zo, waar ik nu sta, overal waar ik om me heen kijk, van links naar rechts, een en al oranje, helaas, helaas, helaas, geen oranje zonnetje. Ja, maakt dus een dagelijkse oranje Zo Gaat het dan alleen over de bewoners, hoe die het EK beleven? Ja, ja, dat, uh, dan ben je denk ik snel uitgepraat. Uh, nee, we gaan ook eens even kijken achter de voordeur. Hè, want het uh, ja, dit is natuurlijk één grote façade van oranje wat je hier ziet. Maar het leuke is natuurlijk, het gewone leven gaat ook door tijdens het EK. Dus, uh, Einde voorstelling. We gaan opnieuw naar het wijk in Utrecht, naar de Sterrenwijk, waar verslaggever Jan Peels... elke dag een oranje soop maakt, vanaf vrijdag. En tot vrijdag hoort u elke dag om deze tijd alvast een kennismaking... en met een paar van de bewoners. Mochten we geen verbinding kunnen krijgen, dat lijkt er nu wel op. Ik zie uh, allerlei geschutter achter de andere kant van het glas. Dan, uh, gewoon wat muziek, is die aardig. Lijkt mij aardig. Ga ik ondertussen wat achterover hangen.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 Het is niet gewoon, maar wat muziek. Dus Jamie Cullen met Everlasting Love, ooit een nummer van de Love Affair. Jan Peels bevindt zich in het Utrechtse Sterrenwijk. Ik kan het niet vaak ja. genoeg benadrukken. En hij gaat uh, bij bewoners binnen straks. Hoezo? Ja. Nou, eh, omdat, we namelijk, eh, omdat het gewone leven ook doorgaat natuurlijk, hè, eh, eh, tijdens het EK. Dus ik weet niet eh, in hoeverre je al wat gehoord hebt over de mensen... die we in ieder geval gaan treffen tijdens de Oranje Soop. Truus, had ik die al genoemd, nee, Felix? Niet nee, niet aan de nee, uitzending. Nee, dat was door de regen. Ja, ik hoop dus dat het echt lekker wordt, want dan is het leven hier ook op straten helemaal te doen in Hetwijk. Uh, Truus, uh, een van de oudste uh, mensen die uh, al die EK's en WK's al meegemaakt hebben, daar gaan we kennis mee maken met Jaap, de, uh, de ongekroonde burgemeester, met Guzel, de nieuwe uh, eigenaar van de patatent en Riet, die 30 jaar geleden die patatent ooit begonnen is in Hetwijk, Sterrenwijk. Nou ja, ze hebben allemaal hun eigen verhaal en dat gaan we meemaken hoe zij dat beleven, maar ook wat er achter de voordeur gebeurt op het moment dat het EK bezig is. Ik neem je mee. Welkom in sterwijk. Ik neem je mee. E, e, e, e. De Oranje zo. Ik neem je mee. Kijk, e, e, e, e. een dat... dat... lampje zit er hier ook 20! Ja. Zie je? Ik, dit is één strengtje. Ik, ik heb niks meer op mijn zolder liggen, ook niet meer in mijn kast. Nou, het, het zou kunnen wezen dat dus ze op zolder bleven. Maar... Nee, heb ik niet meer. Nou, die zijn nou van uh, 10 of 15 jaar geleden. Ja. Dus dan gaan ze er toch maar weer op. Ja, ja. Ja, op De prijs staat er nog op, 12,95. <laughs> ja. Moet je naar aan, hoe lang geleden we die gekocht hebben. Oranje lampjes, slingers, kom. ballonnen, kom, kom, kom, kom, kom, vlaggen. Kom, kom, kom. Riet en haar twee buurmannen zijn er druk mee. Haar zoon is pas overleden, dus ze twijfelde dit jaar. Toch gaat ze ook nu weer met alle oranje versieringen de ladder op. Daarom heb ik het versierd, want hij vond het altijd leuk. Hij, ondanks dat hij nooit buiten kwam. Twee jaar geleden is hij buiten geweest, verder niet meer. Hij kon niet meer lopen. Hij kon het zitten. Hij woog 240 kilo... En hij, hij er gewoon niet meer naar buiten voor. voor hij schaamde ze, ze vaatse schaamte. die ging hem altijd aan zitten kijken, weet je wel. En er werd moeders kwaad. Bleven ze echt staan, weet je wel, om te kijken? Nou, dan werd ik broeklink. Maar ja, weet, weet je wat, Hij is dik. Hij werd enkel maar zieker. En dikker. Het was, het was te verwachten, maar het kwam in één keer zo plotseling. Ik zit erbij en ik zie het zo gebeuren dat hij in één keer helemaal in een komer raak. Je zit er te praten, uit draait zeggen om boem. Nou, hem broer die heeft nog geholpen. Tot de ziekenwagen kwam. Nou ja, hebben ze in het ziekenhuis nog ruim een uur gereanimeerd. Twee uur reanimeren, nou, uh, had ook niks geworden hoor. Had een kastplantje geweest. Had hij ook nooit gewild. Ja, dit was, dit was gewoon beter voor hem. Kijk, wij hebben het hartstikke rot Gaat nog later toe. Voor de rest loop je gewoon. Uh, je moet er langzaam verder zijn. Ik neem je mee. Naar Truus, 85 en een van de oudste in de wijk. Als de wedstrijden beginnen, zitten haar vier zoons binnen. Onder het schilderij van de huilende Zigeunenjongen op de bank. Truus is daar niet bij. Ik zit altijd buiten. Ik kan er niet tegen. Ik word er zo nerveus van. En dan uh, zit ik hier rond tafel. Ze heb ik hier staan. En dan ga je kleedje erop? En dan een klomp. En uh, nou, en mijn parasol. Hoe ga je parasol? Toen hoor ik ze binnen wel wat het is. Of het een doelpunt is, dan hoor ik het wel. <laughs> en dan zit ik hier en is, ja, ja, ja, nee. Ik zeg: oh, dan komen ze weer aan. Ik word hier net zo zien, dan ga het binnen hoor. Zo'n deksel hebben ze. En de deksels. Oh, Kijk, maar nou, van hier is er een dingje, ja, Mond als de maken, hè? Als een doelt niet, zeker dus, doen ze dat. dat. Dus uh, ik word gek genoeg van ze. <laughs> Mijn kleinzoon is volgende, volgende week jarig, maar die houdt het op die zaterdag. Ik zeg: Honie, je kent het op die zaterdag, hou, jochie, maar dat weet je. Ik zeg: Ze komen hier naar het voetballen kijken. En dan zeg ik niet dat ze niet kennen komen, hoor. Ik zeg: Dan kom ik smiddens even naar jou toe. Ik zit nog ook smiddags weer naar huis. Ik zeg: Want zondag komen, komen die jongens allemaal. Ik, ik kijk ook wel gewoon, het voetbal. Hoor. Ik ga ook op het punt van de tafel zitten. <lacht> ik ken zelfs dus die ondertiteling, die kan ik niet lezen vanaf de bank. De eerste half uurtje gaat wel. Maar op de duur dan is het net dat het mistig wordt, weet je wel. Dus ik nog een eerste bal hoor Want ik denk: Waar is die bal? Ik zie die hele bal. <lacht> de oudste zit zit maar. Halve de eerste ronde, maar vast zo ik ze. Ja. Zeg, ze hebben we pech gehad. Ik zeg we krijgen er niks meer of minder door. Je, je eigenlijk, ik zeg wel als je bent net gek. Hij doet dat jij je zo druk omhoog. je krijgt, je krijgt er geen geld voor. Het kost je alleen maar geld. En maar die jongen aan de overkant, nou, die doet het liefst zes maanden van tevoren, hoor. Die niek. En, uh, maar die durft op geen ladder. Toen zit hij, nou, zit hij terug. Hij zegt ik gooi die ladder op. Ik probeer het wel, zegt hij. Ik zeg, nou, ik zeg, ik blijf erbij staan. Hij van de trap, vang ik je wel op. Maar het week ging niet doen. Als hij stond op die trein, zag weer een jongen er verder op, die zag het weer. Hij zei: kom jij maar van die ladder af? Dus dat is zo dat betekent, die jongen heeft het verder gedaan. Maar hij doet wel dan dat lage spullen. Die aan aanloerijen gemaakt. Die langenparlen. En van die goot nog goud En van die Dat doet hij wel. Dan neemt hij mijn trapje, dat durft hij dan wel, maar niet op de drogen. En hij is zo gek mee, die jongen. Oh, hij is zo gek mee. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. Moeten Niek en Truus de ladder nog op? En hoe komt Riet zonder haar zoon het EK door? Vanaf 8 juni leven we met ze mee. In de Oranje Soap... tijdens de Sportzomer op Radio 1. Vanaf vrijdag, dus die soap. En tot die tijd elke dag een kennismaking met bewoners vanuit het Sterrenwijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Door opmerkers. Portugal trekt miljarden uit om de banken in het land overeind te houden. Bij elkaar krijgen de Portugese banken 6,6 miljard euro... omdat ze nu te weinig kapitaal in huis hebben. Het grootste deel, 3,5 miljard, gaat naar de grootste private bank in Portugal... de Banco Comercial. De Deense rechtbank heeft vier mannen schuldig bevonden... aan het voorbereiden van een terroristische aanslag... op de krant Julans Posten. Die krant publiceerde in 2005 de Mohammed Cartoons... die in de islamitische wereld veel ophef veroorzaakten. De vier wilden in 2010 een aanslag plegen. Ze horen vanmiddag hoe lang ze de cel in moeten. In mei is de Nederlandse economie verder verslechterd. Het CBS meldt dat het consumentenvertrouwen is gedaald. En ook werd de stemming onder ondernemers in de industrie negatiever... Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,1% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2011. En wijkverpleegkundigen moeten een belangrijkere rol krijgen in de verzorging van mensen thuis. Dat levert tevreden patiënten op en ook nog eens een flinke besparing, zei minister Schippers. Dat zei ze bij de presentatie van de resultaten van een proefproject. De hoogopgeleide verpleegkundigen kunnen in het nieuwe systeem zelfstandig doorverwijzen naar een arts of naar het maatschappelijk werk. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Er staat file op de A16 Breda richting Antwerpen... tussen de afrit Rijsberg en knooppunt Galder 3 kilometer. Dat is een aanrijding. De rechterrijschok is nog dicht. A32 Herenveen richting Meppel. Tussen Wolvige en Steenwijk Noord 2 kilometer. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen. Het is maar één rijstrook open. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog tot kwart voor één duren. Verkeer vanuit het noorden richting Zwolle... kan het beste omrijden over de A6 en de N50. Op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Heter en knopend de Ewek nog vier kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. De wereldontvanger. Willem Frank goedemorgen. Goedemorgen. De... gaat naar Afghanistan, dat zo langzamerhand door de NAVO-troepen wordt verlaten. Hè? Ja, de grote westerse Afghanistan-exit is in 2014. Dan zullen de meeste NAVO-troepen uit het land worden teruggetrokken. Australië wil eigenlijk al een jaar eerder weg. En ook de Franse president Hollande die heeft erop gezinspeeld... dat hij zijn troepen het liefst eerder naar huis wil halen. En dan worden de Afghanen zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. En dat heeft ook gevolgen voor de opbouw van het land... en voor de humanitaire hulp die de Afghanen eh, krijgen. Zo wordt, de eh, zo wordt door internationale organisaties gevreesd... dat het thema kinderarbeid of kinderslavernij onder de radar... zal verdwijnen en dat de aanpak ervan zal verwateren. Het is natuurlijk een straatarm land, Afghanistan, dus kinderarbeid zal wel voorkomen. He? Ja, dat is bepaald geen, geen zeldzaamheid. Er zijn naar schatting 2 miljoen werkende kinderen in Afghanistan. Kinderarbeid is officieel verboden, maar volgens Hervé Berger van de ILO... ...dat is de Internationale Arbeidsorganisatie... ...staat het uitbannen van kinderarbeid niet hoog op de agenda. The issue of child labour is pretty low on the agenda, both of the government and of the international community in Afghanistan, because of the many other uh, challenges. Ja, R.V. Bergen van de ILO. Ja, hij zegt er zijn zoveel andere uitdagingen in Afghanistan... dat die aanpak van kinderarbeid nu al geen topprioriteit heeft van de regering. En ook niet van de internationale gemeenschap. Er, is, er zijn wel wetten, er is regelgeving uh, omtrent kinderarbeid. Zo mogen uh, kinderen vanaf 15 jaar wel werken, maar niet langer dan 35 uur per week. Ze mogen geen werk doen dat gevaarlijk is voor hun gezondheid. Maar de regels die er zijn die worden nauwelijks door de instanties gehandhaafd. En wat voor soort werk doen Afghaanse kinderen dan? Nou, Je hebt bijvoorbeeld uh, kinderen die dag in dag uit uh, door de stad om vuilnis te rapen. Uh, ze halen containers leeg, vuilnisbelten schooien ze af. Op zoek naar papier en ander brandbaar materiaal. Dat geven ze dan aan hun moeder die er dan een vuurtje op kan stoken... zodat ze uh, bijvoorbeeld brood kan bakken. Uh, en Jawad uh, Wahab Saba, die, uh, die werkte ook als kind in Kabul. Vanaf zijn zevende weefde hij kleden. Een priegelwerkje dat vooral wordt gedaan door kleine kinderhanden. We weven rugs, 8 uur per dag, sweatshop condition. And right beside, behind me, right here, was the soccer field where my friends and classmates every day played soccer. So I could hear them every day shouting. And so the whole time when I was making rugs, my mind was outside with them. Nou, Jawad, die, die vertelt dat hij acht uur per dag in die weverij tapijten maakte. voor een hongerloontje. En terwijl hij zich dan in het zweet werkte. hoorde hij buiten op het trapveldje. Hoorde hij zijn vriendjes die waren aan het spelen en aan het voetballen. En als hij dan daar binnen zat in die fabriek. dan was hij met gedachten daarbuiten, vertelt hij. En nou, uiteindelijk kwam Wat in Amerika terecht. Daar ging hij naar school. Hij kon ook een studie gaan volgen. Hij studeert nu communicatiewetenschappen. Maar zijn afkomst uit Kabul die is hij nooit vergeten. Hij ging terug naar die stad. En daar heeft hij een documentaire film gemaakt. Die draait nu. Uh, op verschillende kleinere uh, filmfestivals. En in die film uh, is te zien uh, hoe vier kinderen... Uh, noodgedwongen de kostwinner zijn geworden van hun familie. Noodgedwongen kostwinner, dat moet het gevolg zijn van de oorlog, denk ik. Ja, onder andere uh, van die oorlog. Uh, in die film van, van Jawad zie je on onder andere het tienjarige meisje uh, Farsi Gol. Uh, er was een taliban strijder die haar vader doodschoot. Ja, toen zat het gezin zonder uh, kostwinner. Ja, dat is natuurlijk het, het verhaal van talloze Afghaanse kinderen. Grote armoede, die jarenlange oorlog. Dat zijn de redenen waarom, uh, waarom kinderen aan het werk worden gezet de tienjarige meisje Farsi Kool vertelt dat ze elke ochtend vroeg na het ontbijt samen met haar jongere zusje naar de markt gaat om plastic zakjes te verkopen. Zondag je een paar in Pamel, dan doe je al complaatje en mouchoen. Haar zoek mee, dan doe je mijn ja. Je hoort haar vertellen, als, als, ze vertelt als ze dan de, de hele dag op de markt in Kabul met, met die plastic zakjes heeft geleurd. Ja, dan heeft ze op het laatst, op het eind van de dag heeft ze ongerekend 1,75 verdiend in euro's. En daarmee houdt dit tienjarige meisje dan haar, haar, haar, haar gezin in leven. En haar wens is dat de regering haar helpt zodat ze naar school kan gaan. Nou, de, haar situatie van, van fascicool is natuurlijk niet te benijden, nee. maar het kan altijd nog erger. Er zijn uh, 10.000 Afghaanse kinderen zijn het slachtoffer van gebonden arbeid. Dus, zij werken in de vele steenbakkerijen in en rond de hoofdstad. Gebonden arbeid, hoe bedoel je? Ja, Dat, dat kun je eigenlijk zien als, als uitbuiting of als, als, als slavenarbeid. Dat zijn kinderen van ouders die zelf geen cent te maken hebben. Die zijn een schuld aangegaan bij de eigenaar van een steenbakkerij. He, bij een bank kunnen ze niet recht voor een lening, maar bij zo'n steenbakkerij wel. En, en die vader moet dan stenen bakken om de schuld af te betalen en... Nou, om bij het afbetalen van die schuld te komen, neemt hij zijn kinderen mee om, om daaraan mee te helpen. Dat is loodzwaar werk. Het is vuil en uh, ook gevaarlijk. He, want die, er komt allemaal smerige rook uit die oven. Dus dat ademen ze de hele dag in. De uh, New York Times die bracht vorig jaar al eens een kijkje in zo'n uh, steenbakkerij. en sprak met de uh, achtjarige Neas Mohammed. Yesterday, I kwam in in de morgen en 6. Ik 2,500 bricks. The kiln's owner will sell those bricks for about $160, but the Mohammed family will make ten dollars in total for their labor. Ja, Neas die, die werkt 12 uur op een dag. Dan heeft hij uh, samen met zijn, uh, met zijn familie heeft hij 2500 bakstenen gemaakt. Maar met het werk dat hij dan doet met zijn vader en met zijn broers op één dag... Daar, ja, dan haal, daarmee halen ze 10 dollar van dat schuldbedrag af. En het ziet er niet naar uit uh, dat zijn vader ooit die schuld van het gezin zal afbetalen. Hij bakt nu al 30 jaar stenen en ja, zijn schuld is inmiddels 15 keer zo groot geworden. Dus in feite is dit werk een vorm van slaafarbeid. Nee. Die mensen die worden aan het werk gezet en die bakstenen die worden trouwens... voor een groot deel gekocht door de NAVO... Uh, om bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen mee nou, te bouwen. we de NAVO komt dus bakstenen op... waarvan bekend is dat de slavenarbeid achter de schaal gaat? Dat is bekend. Uh, naar aanleiding van de reportage van de New York Times... heeft de NAVO wel wetenschap beloofd... maar het is inmiddels een jaar later. Het is heel weinig veranderd. Eigent, uh, eigenlijk niks. Uh, er is namelijk een, een, een heel ondoorzichtige tussenhandel. Die bakstenen die gaan via handelaar naar handelaar naar handelaar... komen uiteindelijk bij de NAVO terecht. Dus ze weten helemaal niet waar die bakstenen eigenlijk vandaan komen. En nu het eind van de NAVO-missie in zicht komt wordt er minder gebouwd, zijn er minder bakstenen nodig. Daardoor dalen de marges van de steenbakkerijen... en dat betekent dat de bazen van die bakkerijen... nog meer kinderen aan het werk zetten, want die zijn goedkoper. Willem van dankjewel. De dank je wel. In de rubriek De Tijdgeest blogt Simone Wijmans... over sociale media en internet. Vandaag de webwereld van actrice Victoria Koblenko, geboren in Oekraïne. Volgt u het EK-voetbal, dan kunt u de komende weken nauwelijks om haar heen. Ze werkt namelijk voor NOS Studio Sports Zomer. Vanochtend ging de website ekhelden.nl online... die ze runt samen met Barbara Barend. Tijdgeest. De webwereld van... Victoria Koblenko. 35.798 volgers op Twitter. En uh, online net zo lang als dat ik eigenlijk wakker ben. EK komt eraan, je komt zelfs uit Oekraïne... en je hebt je de afgelopen tijd via Twitter ook wel gemengd... in de discussie over een mogelijke boycott van Oekraïne... vanwege mogelijke mensenrechtenschendingen. Hoe waren de reacties op Twitter? Want jij vindt dat er veel genuanceerder naar gekeken zou moeten worden. Nou, Twitter is natuurlijk niet een genuanceerd medium. Dus op Twitter kon er niet uh, genuanceerd uh, over bericht worden. Er waren twee kampen. Mensen die het fantastisch vonden wat ik zei bij Nieuwsuur. En mensen die, die uh, uh, ja, op Twitter stenigden, noem ik het even. Wat mij Nieuwsuur en Twitter opleverde is dat ik vervolgens voor andere uh, publieke omroepen... Uh, gevraagd ben om daar een documentaire voor te maken... of een wat groter verhaal om uh, bij Knevel van de Brink... of bij dat soort programma's waar je ruim de tijd krijgt... om je punt neer te zetten. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk waar het over gaat. Uh, op Twitter, je, je stipt iets aan en vervolgens ja, gaat die bal vanzelf rollen. Ik vind de situatie Timoshenko inderdaad in West-Europa... slechts uh, van één kant belicht. Ik vind dat zij een buitengewoon succesvolle... En een um, talentvolle politica is, die heel goed weet hoe zij professioneel moet omgaan met communicatiemiddelen van vandaag. En um, ik zal de laatste zijn die gaat ontkrachten of ontkennen dat zij mishandeld zou zijn in de gevangenis. Maar het is natuurlijk wel ja, redelijk frappant dat dat uh, een paar weken voor het EK gebeurd is en niet direct nadat ze in de gevangenis kwam in oktober. En ik ben in die gevangenis geweest en ik weet hoe. Uh, hoe verschrikkelijk het daar is en hoe inderdaad de mensenrechten daar worden geschonden. Maar ik vind dat je als je als overheid daar iets aan wil doen, dan moet je dat structureel doen en niet vijf of twaalf grote broeken aantrekken en zeggen we gaan er niet naartoe. Terwijl je vanaf 2007 weet dat uh, er grote, lange rapporten van Amnesty International zijn waarin staat dat er heel erg veel mensenrechten in Oekraïne worden geschonden. En of er nou mensen uit Den Haag wel of niet naar dit EK gaan... of we het nou politiek wel of niet boycotten... de mensenrechten in Oekraïne zullen niet minder geschonden worden. En dat vind ik erg. Dus ik ben bovenal voor mensenrechten. Ik vind alleen niet dat wij zo kortzichtig moeten zijn... dat we naar aanleiding van een uh, pleidooi van de advocaat van mevrouw Timoshenko... Uh, ons moeten laten spannen voor het karretje van een hele slimme politica... die het momentum gebruikt, en als je het mij vraagt, misbruikt... om haar campagne te voeren uit de gevangenis. De komende drie weken is voor jou echt EK voor, EK na. Je werkt voor de NOS, voor 538. Je schrijft voor een website, ekhelden.nl... samen met Barbara Barend. Wat is dat voor site? Het is een platform, want we schrijven er niet alleen op. Wij plaatsen er ook filmpjes op en uh, muziekjes. Want ik vind het belangrijk uh, om mijn gebrek aan voetbalkennis... die Barbara gelukkig opvult, om aan te vullen met mijn uh, kennis over het land. Uh, de historische achtergronden, de politieke achtergronden... maar ook de sociale dingen, de leuke gebruiken, de tradities... de foto's uh, van leuke dingen. Er is al genoeg slecht nieuws. En Ik ben totaal niet... Uh, chauvinistisch, in, tege, in tegendeel. Maar ik wil mensen graag ook een andere kant laten zien. En uh, dat doe ik aan de hand van uh, leuke filmpjes, cartoons, uh, satire over uh, politiek. Kijk, elke beschaving, als het zichzelf met een korrel zout neemt... zelfs die in Oekraïne en in Rusland... maakt uh, leuke satirische cartoons over hun politici... En dat is met Timoshenko en Yushchenko Janukovic ook gebeurd. Jaren geleden, weliswaar. Dat is alleen in Nederland niemand opgevallen. Het uh, heeft uh, look and feel van Café de Wereld... zoals we dat destijds bij de Wereldrijd door hebben mogen ervaren. En die ga ik ondertitelen, zodat uh, iedereen daarvan kan meegenieten. En het eerste filmpje waar ik dus mee begin vanochtend... is waar Yushchenko, de toenmalige president van Oekraïne... ter gaat bij Guus de, Je weet wel. Je weet wel. Destijds nog bondscoach van Rusland over hoe hij die Timoshenko nou eigenlijk echt onder handen moet nemen. En dat vind ik natuurlijk een heel erg gepast filmpje voor nu uh, tijdens uh, dit kampioenschap. Zet je ook zelf filmpjes online? Ja, eigenlijk alle scènes van alle series waar ik ooit in heb gespeeld of films staan erop. Ook van de Russische, ondertiteld, want dat is voor de meeste mensen in Nederland nog niet te zien geweest. Ik heb ook een filmpje laten maken van mijn bezoek aan Garkov uh, vorige week. Dat is uh, slechts een filmpje van uh, twee minuten, maar dat heb ik door een 3D-ontwerper laten vullen met honderden oranje voetballen. Die stuiteren door de stad Garkov. En dat is voor mij spreekwoordelijk waar natuurlijk de stad ook over zal gaan. Die stad zal langzaam een beetje oranje kleuren en ik verheug me daar echt ontzettend. Top. Dit wordt voor mij mijn eerste EK. Meteen in mijn vaderland. Um, en ik hoop natuurlijk dat wij beter spelen dan tijdens de oefenwedstrijden. En dat we gewoon op 1 juli in Kiev. Ik krijg echt kippenvel als ik dit zeg. Maar ik hoop echt dat Nederland daar gewoon de beker krijgt. En Oekraïnse muziek online, doe je daaraan? MTV Ukraine en MTV Rusland, daar ben ik op geabonneerd. Dus die sturen eigenlijk automatisch updates. En dat geldt ook voor artiesten die ik volg. Mijn favoriete band is Akjaan Elze. Zij, um, het is voor mij gek, want toen mijn ouders vertrokken was alles Russisch. En sinds kort is alles Oekraïns. En zij zingen dus een soort rock in het Oekraïns. En dat vind ik bijzonder om te horen, want ik, ik versta het wel. Ik kan niet altijd meezingen. Zij zijn een combinatie tussen Bluff en Frank Boeien. En ze maken muziek waar ik echt uh, vol van kan schieten. En uh, mijn favoriete nummer is Kompas. En dat gaat voor mij ook over... Ja, wat is een vaderland? Wat, uh, uh, wat, wat voor sentiment en wat voor gevoel heb je bij een vaderland? En is dat je kompas voor het leven? En uh, voor mij geldt dat ik, ik kwam... Ik ging weg uit Sovjet-Unie. En op, ja, op dit moment heet het land anders. En ik voel heel erg dat het op een bepaalde manier onderdeel uitmaakt van mij. Maar dat ik niet echt meer onderdeel uitmaak van daar. En uh, dat heeft... Ik denk afgelopen jaar van mijn leven, echt net na mijn dertigste, echt een nieuwe betekenis gekregen. Waar je wortels liggen en hoe die wortels jouw, jouw bestaan bepalen. Dus daar ben ik wel mee bezig, zeker met dit EK. Dus het wordt voor mij absoluut ook een emotionele reis door mijn nieuwe vaderland. Inse bent. Akjan Elze met kompas, een favoriete van uh, actrice Victoria Koblenko. Wilt u alle besproken links terugvinden? Ga dan naar de site en klik op het kopje tijdgeest. Name hooring. De Ik zit in de studio vol oranje spullen. Het EK komt eraan, en dus er spelen allerlei merken in op de oranje voetbalhype, maar kopen consumenten ook echt meer bier als de flesjes bijvoorbeeld oranje zijn. Ik praat erover met marketingdeskundige Charles Bormans... die de broer uitziet. ziet. Mo Charles, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ben jij toegetakeld, zeg. Ja, ik, ik, ik moest dat. Ik moest wat dingetjes meenemen. Dat heb ik maar zelf maar eventjes uh, getooid, zelfs nee. in een uh, heineken uh, suurtje Ja. Zijn er veel procent. van dit soort campagnes? Ja, het is, het is toch wel weer... Uh, kijk, als je alleen dan naar tv commercials kijkt... volgens mij is uh, de ene de tv commerce en de andere... Is, uh, heeft te maken met het EK voetbal. Je hebt ook een oranje actieteller EK 2012... die je weer kan vinden op de site van de Oranje Barometer. Daar was stand vanochtend 194 acties. Dat is best veel. Het EK moet nog beginnen. We weten ja. ook dat de meeste inhakers tijdens het EK plaatsvinden. Wat ik ook wel weer leuk vind... is dat er altijd weer een poging wordt gedaan om het lied... Wij houden van Oranje, van André Hazes, uh, uit 1988, om dat te overtreffen. We laten even twee van mijntjes horen. Eerst René Vroger. Want wij zijn samen, een land met vele namen. Samen zijn we sterk, samen zijn we één. Ja, dat is dus uh, René, die dus in een ING-commercial uh, dit liedje zingt. Ja. Uh, en we hebben ook nog opmerkelijk de bewerking van de fameuze vogeltjesdans... Uh, uit de C1000-commercial met mijn liefst Walter Kroes, Ernst Daniel Smit en Jesser. Al je toeter uit de la, want we gaan naar het teken met Mark van Bommel en Van der Vaart. Tessie Snijder aan de bal winnen we van Portugal. We vegen ze allemaal van de ja, kaart. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Boy, ja. Oh, ik heb trouwens ook begrepen dat, dat Dries Roelvink heeft ook weer een lied gemaakt, dat heet. Oeh roept heel oranje en dat wordt weer... dat is een liedje bij een, bij een commercial van Tuk. de Zoutjes. Dus, maar die laten we niet horen. Maar in dat liedje van 2000 zitten al die belangrijke spelers... van het Nederlands elftal. Hoe ja. krijgt zo'n supermarkt dat voor elkaar? Ja, ze hebben het hele Nederlands elftal uh, komt, in, komt in beeld. Uh, dus dat heeft te maken met het feit dat ze por portretrecht hebben. Nou, althans, zij hebben geen niet het portretrecht. Maar het is, als je goed kijkt, is het een actie... die ze samen met Unilever hebben opgezet. En Unilever die heeft wel het portretrecht. Uh, die... Die geluksvogeltjes die krijg je bij 15 euro aan boodschap bij C1000. Maar er zijn ook nog zogenaamde spelersvogeltjes. En de spelersvogeltjes die heb je, uh, kun je vanaf vorige week krijgen bij speciale geselecteerde Unilever producten. Dus het hele feit dat ze al die spelers mochten gebruiken heeft te maken met de samenwerking met Unilever. Zijn er betere acties of mindere acties dan de vorige keer? Nou... Pfft. Ja, het, het is in ieder geval weer heel veel. Ik vind wel een aantal opmerkelijke zaken uh, die, je, die je ziet. Uh, ik vind dat er heel veel kleding wordt aangeboden. Nou, ik zit hier nou weer met een, het rugnummershirt met het nummer op de borst, overigens van Heineken. Uh, als je gaat kijken bijvoorbeeld in, bij Lidl, die hadden het, het, een heel assortiment aan kleding. wat ze aanboden. wat allemaal officially licensed was. Dus officieel gelicenseerd uh, van, uh, van, het, uh, van Euro 2012. Uh, enorme oranje outfits bij Action, bij Bristol, bij Blond bij Perisport, bij Livera met de oranje bikini. Xenos, Manfield met oranje schoenen. McGregor heeft een hele EK-collectie. En een opmerkelijk uh, uh, uh, veel aandacht voor vrouwen. Dus je ziet bijvoorbeeld... Uh, uh, ik denk Bavaria heeft het voor, uh, twee jaar geleden ingezet. Je hebt de Victory Dress nu bij Bavaria. Je hebt ook weer de, uh, uh, de, de Super Trash jurkje... Uh, wat nu uh, wordt aangeboden bij, uh, bij Albert Heijn. Je hebt de jurk Hollandia, een heel sexy oranje jurkje... bij Lakeside, dat is ook een aanbieder van mode. Uh, je hebt het EK 2012 jurkje gratis bij een besteding van 100 euro bij kennedyfashion.nl. We hebben het polo jurkje bij McGregor. Uh, ethos heeft, uh, we hadden haar net in de uitzending, uh, uh, Victoria Koblenko en Barbara Barend Die dagelijks de ins, uh, ons op de hoogte brengen van de EK ins en outs. En we hebben bij Albert Heijn opmerkelijk de mannen tegen de vrouwenpool. Uh, voorspel de juiste uitslag. Hoezo en, mannen tegen vrouwen? Ja, dus mannen tegen vrouwen. Dat is een, het is een, een Facebook-actie uh, uh, waarbij je een uitslag kan voorspellen. En als de mannen winnen, dan is een, de volgende dag een mannenproduct in de aanbieding. En als de vrouwen winnen, een vrouwenproduct in de aanbieding. Afgelopen zaterdag is de wedstrijd Nederland-Noord-Ierland uh, gespeeld. 6-0 voor Nederland. Was juist uh, voorspeld door de mannen. Dus nu zijn dus uh, een aantal Mora-producten, bitterballen en kroketten in de aanbieding. En die sociale media die spelen steeds meer een rol in dit soort campagnes? Ja, je ziet dat uh, die, die Facebook- en, en, en Twitter-campagnes uh, Heineken doet... Het met een Facebook-actie. Albert Heijn doet het nu. Ja, waarom? Uh, we hebben ongeveer 3,5 miljoen gebruikers van Facebook in Nederland. 26% penetratie van de online populatie, heb ik me uh, laten vertellen. Ja, waarom doen ze dit? Ik denk omdat het ook wel modern is. Hè? Omdat je uh, misschien wel een beetje erbij op deze manier uh, mee om moet gaan. En bij wellicht ook een experiment om te zien wat dit nou precies werkt als je op deze manier promoties uh, stimuleert. Radio 1 heeft natuurlijk ook een, een andere programmering tijdens het EK... maar ook tijdens het fietsen, de ja. Tour de France en tijdens de Olympische Spelen. Het heet aan de Radio 1 Sportzomer en vanaf vrijdag klinkt dat zo. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren... Nederland veel snel koud, hij moet naar links, ja. En dan gaat Steiner, wel gaat erin. Het is ongelooflijk, we staan met 2-0 voor. Wat een aanval, wat een ongelofelijke aanval. En daar is Wesley Steiner. Mis niks van het EK. Wow. Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer. Het is eigenlijk ook een inhaakcampagne campagne dus. Nou, dat vind ik niet helemaal. Ik vind het meer een aankondigingsreclame, uh, om het zo maar te zeggen. Een leader. Zo is ik bedoeld. Maar goed, het is natuurlijk gewoon ter aankondiging... van wat er in de zomer allemaal gaat plaatsvinden. Dus maar heeft dat zin, dat haar. soort je? je volle tevreden dat het allemaal hebt meegenomen? Ja, uh, uit, uit onderzoek, recent onderzoek van het groot onderzoeksbureau GFK... zie je bijvoorbeeld dat uh, wanneer een, een, naar de supermarkt nemen, Jumbo... in 2010 haakte niet in. En die had in dezelfde periode dat Albert Heijn in, wel inhaakte... en 14% omzet, uh, in omzet pluste, hadden zij een verlies van om, in een omzet van, van 6%. Dus wat dat betreft, in omzet, technische zin, kun je er echt mee scoren. En wat je ook ziet, en dat blijkt ook uit onderzoek... van de Universiteit van Amsterdam uit 2017 overigens al, dat merken die rond een EK of een WK adverteren... meer dan andere werken worden geassocieerd met sportiviteit... met voetbal, met oranje. En dat is positief. Hè? Oranje heeft een heel sterk imago. En als je daarmee kunt associëren, dan is dat in het voordeel voor dat merk. Reclamedeskundige Charles Bormans, die volledig gekleed in het oranje... weer naar huis gaat om ja. zijn verjaardag te vieren. Ja, nog even één geluidje misschien. Uh, dat is de Oranje Buddy van, uh, van de co <lacht> Ja, nee. Eh, dankjewel. Doed Vanavond op televisie, meunwaar extra... waarin wordt teruggeblikt op de gasten en verhalen van afgelopen seizoen. En laat ik maar even zitten, om vijf voor half tien op Nederland 1. Maar ouwe hoeren daarentegen, dat lijkt mij boeiend. Het gaat over de tweelingzussen Louise en Martine... die meer dan 50 jaar op de Wallen werkten. Ik heb ze ook ontmoet in Spijkers met Koppen. Om vijf voor half negen op Nederland 2. En dan nog een documentaire over Tjaktar Donetsk. Dat staat recht tegenover, zo'n beetje studio sportzomer met Jack van Gelder en Jan van Halst. Hallo, netcoördinatoren. Jurgen van den Berg. Uh, de Wop, die moet op de schop vindt GroenLinks. Uh, daar hebben ze een voorstel voor ingediend. geniet. Daar hebben we zometeen een reactie op van Roger Vleugels. Half twee gaat het ook over het Nederlands elftal. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal, is de stelling. Arno van Meulen praat mee van Studio oh, dat Sport. Dat is de uh, Dat gaan we zo beluisteren in lunch. Surf naar de gids.fm. Allemaal tot morgen weer. 3, 2, 1, Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee. Ja, ja. Ha, ha. Hij wint. Hij wint.